Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Philips onderzoekt corruptie in heel Oost-Europa. Akkoord omroepen over fusies en cel- en tbs voor doodstekenscholier in Hogerheide. Het onderzoek van Philips naar corruptie in Polen... richt zich ook op de verkoop van medische apparatuur in de rest van Oost-Europa.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 Vanaf 2016 krijgen nog maar acht omroepen een licentie. Het was ook bekend dat de AVRO en TROS samen verder gaan. De EO, VPRO en MAX blijven zelfstandig. Ook de NOS en NTR blijven aparte organisaties... dat zijn twee zogeheten taakomroepen zonder leden. Poont en WNL zijn nog niet bij de plannen betrokken... omdat ze pas net zijn begonnen en het nog niet duidelijk is of ze door mogen. De publieke omroep moet 200 miljoen bezuinigen... Minister Van Bijsterveld laat weten dat ze blij is dat de omroepen kiezen voor meer efficiëntie... maar ze wil pas over een maand inhoudelijk op de plannen reageren. Minister Kamp voelt er niets voor kinderopvangcentra te verplichten voortaan uurtarieven te hanteren. De regeringspartij VVD lanceerde dat plan deze week en kreeg steun van het CDA en de PVV, een Kamermeerderheid. Volgens de partijen is een systeem met betaling per uur eerlijker en duidelijker... omdat ouders niet betalen voor tijden dat de kinderen al lang weer thuis zijn... Kamp wil het aan de markt overlaten, wat voor systeem er wordt gehanteerd. Als ondernemer een uurtarief wil hanteren, kan dat. Maar als ouders liever per dag blijven betalen, moet dat volgens minister Kamp ook kunnen. De brandweerkorpsen rond Moerdijk zijn kwaad dat hun mening niet is gevraagd... bij een evaluatierapport van de brandweer Rotterdam. Volgens de brandweer in Rotterdam verliep de communicatie tussen de korpsen moeizaam. Regio Zuid-Holland-Zuid en Midden-West-Brabant spreken dat nu tegen. Ook zijn ze boos dat voorgestelde aanpassingen niet in het rapport over zijn opgenomen. Rotterdam zegt dat het nieuws over de grote brand bij Chemiepak via Twitter kwam... en niet door contact tussen de veiligheidsregio's. Daardoor ging het Rotterdamse korps, dat gespecialiseerd is in chemische branden... pas uren later met bluswagens naar Moerdijk. Het gerechtshof in Arnhem heeft de man die de achtjarige Jesse in Hogerheide doodstak... tbs opgelegd.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 koelt af naar een graad of 11. Morgen is het eerst bewolkt en valt er hier en daar een beetje regen. In de middag breekt op veel plaatsen de zon door. Het wordt 15 tot 19 graden. ANWB Verkeersinformatie. De meeste vertraging heeft het verkeer vanmiddag rond Rotterdam... na een ongeluk op de A16. Het ongeluk gebeurde bij knooppunt Ridderkerk. Alle rijstroken zijn er inmiddels vrij, maar er staat nog wel een lange file. Vooral op de parallelbaan. Die file is 9 kilometer en begint al bij knooppunt Terbrechtseplein. Ook lange files op de omleidingsroute op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux, 7 kilometer. Op de A13 is het verkeer vastgelopen van Den Haag naar Rotterdam... tussen Delft-Noord en knooppunt Kleinpolderplein, 10. De A15-Europoort Rotterdam bij Rotterdam-Charloes, 5 kilometer. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda in beide richtingen... lange files voor knooppunt Terberichtseplein. Daar staat er in beide richtingen zo'n 8 kilometer. Dan nog even naar uh, een andere kant van Nederland op de A16. En die loopt dan door op de E19 van Breda naar Antwerpen... tussen Meer en Sint-Job in het Goor, 10 kilometer. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden bij Sint-Job in het Goor... en die gaan ook nog even duren. Verkeer richting Antwerpen kan voorlopig beter omrijden... via berg op Zoom over de A17 en de A58. Bij Gazelle zeggen we altijd, ga lekker fietsen!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 Het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdiep. Goedemiddag, 8 minuten over 5. Het Nationaal Historisch Museum zoekt nog steeds een permanente verblijfplaats. Maar de eerste tentoonstelling is er wel al. We gaan straks kijken. Een akkoord over drie grote fusies in Hilversum. De Varen en BNN gaan samen verder, net als de KRO en de NCRV. Vorige week werd al bekend dat de AVRO en TROS fuseren. Henk Hagoort, voorzitter van de NPO, de Nederlandse publieke omroep. Zijn dit echt keiharde commitments? Of zit er nog ergens addertjes onder het gras van deze drie voorgenomen fusies? Nee, er zitten geen addertjes onder het gras. Dit is wat wij willen in Hilversum. Het is wel zo dat de wetgever daar nu een passende mediawet bij moet maken. Die kunnen wij in Hilversum niet maken. Die komt in 2013. Uh, uh, die moet de minister nu gaan voorbereiden. Uh, dit voornemen om terug te gaan van 21 naar 8 omroepen... levert een vereenvoudiging op, past binnen het bestel. Uh, het maakt het ook doelmatiger. Dus wat ons betreft is dit echt de toekomst. Precies, want die fusies maken onderdeel uit van het advies... van de publieke omroep aan minister van Bijsterveld van Cultuur... over die toekomst van het publieke bestel. We, we weten dus dat het 8 omroepen moeten gaan worden. Welke 8 hebt u precies voor ogen? Nou, U noemde net al de fusies op. Dat zijn zes omroepen die fuseren tot 3... Uh, dan houden we drie omroepen over die alleen door willen. Dat zijn de VPRO, de EO en Max. En we hebben nog de NOS en de NTR. En als ik dat optel, kom ik op acht. Uh, en zoals gezegd, we hebben er nu 21. Dan mis ik er twee. Uh, WNL en Pound. Dat, dat zijn aspiranten. Dus die zijn bezig om te bewijzen dat ze iets toevoegen aan dit bestel. Maar die tellen nog niet meer. Nou ja, kijk, die moeten eerst bewijzen dat ze een plek in het bestel verdienen. Daar zijn ze nu mee bezig. En dan moeten we per 2016 kijken of ze die plek ook gaan krijgen. Uh, dus... Die kunnen dan aansluiten bij een fusie? Die kunnen dan aansluiten. Die moeten dan binnen die acht een plek krijgen. Ja. Nou staat in de brief die u stuurt aan de minister... dat er toch een aantal voorwaarden verbonden aan de fusies, fusies zoals die worden geschetst. Wat zijn die voorwaarden? Nou het is zo dat als je nu fuseert bij de huidige wet... Ja, dan halveer je jezelf. Dan ben je een dief van je eigen portemonnee. Dus de wetgever moet een wet maken die het mogelijk maakt om te fuseren. En dan zal er ook moeten blijken dat als je fuseert... dat je dan, niet, hè, dat je dan ook meer zendtijd krijgt dan iemand die niet fuseert. Nou, dat principe zijn we het ook over eens. Maar hoe we dat precies in detail regelen... dat gaan we de komende maanden ook in overleg met Den Haag uitzoeken. Ik heb de brief gelezen, maar dat maakt er toch uit op... dat dan zo'n fusieclub meer zendtijd en meer budget zou willen krijgen vanuit Den Haag. Nou, vanzelfsprekend krijgen ze meer omdat ze samen gaan. En dan krijg je meer als wanneer je alleen blijft. Maar hoeveel meer, ja, dat is een kwestie van, uh, van nadere uitwerking. Maar je hebt in een tijd dat je 200 miljoen euro moet gaan bezuinigen hier in Hilversum, waar zit dan de besparing? Nou, er komt uh, sowieso een besparing. Hè. Als wij teruggaan van 21 naar 8 omroepen, dan kun je een besparing realiseren. Hè. De, wij schatten zelf in, hebben we eerder geroepen, dat er zo'n 50 miljoen te besparen is door bestuurlijke vereenvoudiging. Dat is dan allemaal geld wat niet op de programma's hoeft te worden gekort. Dat is goed voor de kijkers, goed voor het publiek. Uh, dat lossen we zelf op. Uh, Blijft er 150 over. Ja, er blijft nog heel veel over, dus dit is niet het einde van de bezuinigingsdiscussie. Maar dit is wel een uh, belangrijke randvoorwaarde om Hilversum uh, doelmatig, efficiënt te maken. En dat hadden we ons voorgenomen. Die belofte lossen we nu in. En nu is Den Haag aan de beurt om daar een wet bij te maken. Vara, BNN, KRO, NCV, AVRO en Tros. De, de namen blijven wel bestaan na die fusies? Uh, ook dat is een, uh, iets. Te hebben. We hebben nu tegen elkaar gezegd... Uh, wat we minimaal willen is de bedrijven totaal fuseren. Eén directie, één raad van toezicht. En de naam? Maar... Uh, de, daar gaan de omroepen zelf over. Dat is een kwestie van logo's. De besparingen en de vereenvoudiging zitten in... minder directies, minder besturen, minder raad van toezicht... Er dan, minder bedrijven. Zit er dan toch niet een soort vrijblijvendheid in... in deze aankondiging van fusies? Nee, ik denk als je gewend bent zoals sommige omroepen... op 85 jaar in je eentje op te trekken... en je besluit om je bedrijven volledig te integreren... en ik zei al, tot het niveau van één directie en één bestuur... dat is een hele grote stap. En de vraag hoe je dan met je merken omgaat... die komt daar wel achter weg. Uh, maar ook dat is een kwestie van... Uitwerking. Tot slot, even toch de belangrijkste vraag. Wat gaat het dan voor de kijker en luisteraar betekenen? Het betekent voor de kijker en luisteraar vooral dat we minder hoeven te bezuinigen op de programma's. En dat betekent dat hele mooie programma's die we met elkaar maken... er voor de kijker en luisteraar blijven. En dat we het oplossen door efficiënter te besturen en efficiënter te werken. Komende maand gaat de minister reageren op dit adviesvoorstel... verstuurd aan de minister van Cultuur, Henk Hagoort van de NPO. Dank u wel. Dan de vastgoedsector. Die heeft in een groot onderzoek naar belastingontduiking... 330 miljoen euro aan boetes en naheffingen gekregen. In de vier jaar dat het onderzoek duurde... trof de Belastingdienst bij honderden bedrijven onregelmatigheden aan. Lex Runderkamp sprak hierover met Frank van Blokland. Hij is directeur van IVBN. Hij vertegenwoordigde institutionele beleggers in vastgoed... zoals bijvoorbeeld de pensioenfondsen en de verzekeringsmaatschappijen. Als ik het onderzoek, wat vier jaar lang geduurd heeft... waar 1290 zaken zijn uitgezocht... en daar was wel aanleiding toe voor de Belastingdienst... om in die zaken verder te graven. Daar komt ongeveer uit 600 van de gevallen... komt daar inderdaad daadwerkelijk wat uit. Dan vind ik dat triest. Dat vind ik erg voor de vastgoedsector. En ik vind het dus ook goed dat dat onderzoek plaatsvindt. Uh, aan de andere kant zijn er ook weer 600 gevallen... van die 1200 die toch verdacht waren... dat die blijkbaar acceptabel zijn. Dus het is maar net hoe je naar kijkt, half vol, half leeg. Maar iedere vorm van fraude, iedere vorm van uh, om buitenom allerlei zaken gaan om zichzelf te verrijken, zijn natuurlijk gewoon absoluut verkeerd Dat moeten we niet hebben. Maar nou is de, het gevolg van dit onderzoek van de financiën is juist dat ze uw sector extra in de gaten willen gaan houden. Er gaat inderdaad ook veel geld in om. Uh, maar ik zou zeggen, ja, welkom. Wij hebben een goed kader waarbinnen wij allerlei fraude-risico's willen beperken. Dat wordt in de sector breed gehanteerd. En maar, wij... maar lukt dat dan te weinig? Nou ja, het onderzoek heeft opgeleverd... dat er in bepaalde delen van de vastgoedsector... dus allerlei dingen nog mis zijn. En voor zover dat die in onze sector mis zouden zijn... kom maar op en laat het maar zien... en laat het met elkaar maar bestrijden. Uh, ik denk dat het uh, ook in mijn sector is het voorgekomen. Ik bedoel, de geruchtmaakte klimopzaak. is ook een uh, gerenommeerde vastgoedbelegger bij betrokken geweest. Althans, de mensen in en achter die organisatie. Wat wij merken ten aanzien van fraude en dit soort processen... als mensen echt gewoon samenspannen om dingen verkeerd te doen... en hun persoonlijke integriteit opzij zetten... Ja, dan is daar nauwelijks een houden aan. Je kunt als organisatie en als branche optimaal de omstandigheden creëren... om dat tegen te gaan en zo netjes mogelijk te werken... Maar ja, als mensen zelf verkeerd gaan, dan hou je dat niet tegen. Zometeen de situatie in de Syrische stad Tel-Kelag bij de grens met Libanon. De Nederlandse Omar Slingeman heeft daar veel familie en maakt zich natuurlijk behoorlijke zorgen. Voor het verkeer bij de ANWB, alleen de geest. Hoe is het daar tussen, uh, op de, wat was het, richter van Breda? Ja, op de A16. Nou, Dat op zich op de A16 uh, gaat het wat beter. Want alle rijstroken zijn bij knopen Ridderkerk weer open, waar het ongeluk gebeurde. Maar het is nogal vastgelopen aan de noordkant van Rotterdam op de A20. In beide richtingen lange files tussen Hoek van Holland en Gouda loopt hij weg. In beide richtingen knooppunt plein 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. De vaderlandse geschiedenis op 100 vierkante meter. Dat is de opzet van de eerste tentoonstelling van het Nationaal Historisch Museum. Vanaf deze week te zien in een tijdelijk onderkomen, de Amsterdamse Zuiderkerk. Want een vaste plek, ja, die heeft het museum voorlopig nog niet. Samen met de conservator bekeek Jeroen Wielard de expositie. Twee volwassenen, bijna zo groot als wij. Historie in een doos... Een compacte geschiedenis van Nederland, van en Bijvang. Want zo ziet het eruit tussen deze houten schotten. Ja, het is een, wij noemen het een klein huis, een huis voor de geschiedenis. Maar het is natuurlijk heel intiem en het is haast, haast persoonlijk klein. Hebben de twee mannen Romeinen ontmoet? Het zou kunnen. Dan begint het bij veenlijken in een vitrine... Een prachtig Romeins altaar, nog maar in 1970 opgevist door een visser uit Tolen. En beelden van terpen op een televisiescherm. Een voorbeeld van de manier waarop jullie de geschiedenis willen presenteren? Ja, je gebruikt in principe natuurlijk de middelen die het meest effectieve verhaal vertellen. Soms is dat een authentiek object, soms is het een animatie en soms moet je ook, zeker in zo'n kleine tentoonstelling, met zeven meelslaarzen door de geschiedenis. Dus we hebben bijvoorbeeld de Landschapsgeschiedenis van Nederland, die gaat van de ijstijd tot uh, laten we zeggen, de stichting van de steden. Dat zijn miljoenen jaren en dat moet dan gewoon in een animatie. Er is geen andere manier waarop je dat kunt doen. En dan de beeldenstorm van 1566... gekoppeld aan beelden van Afghanistan en Egypte. Al snel breken de eerste uit tussen voor- en tegenstanders van president Mubarak 2011. Nog zo'n historisch vergelijk. Wat er pas geleden op de Tahrirplein is gebeurd is ook al een aangelegenheid van geuzen geweest. Nou, het, ik, ik denk dat het voor ons heel erg om gaat, is uh, hoe maak je die geschiedenis levend voor mensen die niet voortdurend in de geschiedenisboeken zitten en niet voortdurend kennis hebben van wat er allemaal gebeurt. En uh, wat mij heel erg opvalt over de beeldenstorm is natuurlijk een hele krachtige explosie is waarmee die nieuwe Republiek startte. Dat daar ontzettend, met ontzettend veel geweld gepaard gaat en dat we dat nu eigenlijk als een soort van haast esthetisch iets zien. En het geweld is allemaal weggeruimd. En daarbij de, de, de beelden van Afghanistan en Egypte, zodat mensen even voelen: van dit is werkelijk geweld, het is een volksopstand. Er wordt hier werkelijk, er zijn mensen die om allerlei verschillende redenen iets nieuws moeten of willen of erin betrokken raken. Jullie draaien er bij het vertellen van al die geschiedenis ook niet omheen. Is wel eens een bezwaar geweest. Als dat Nationaal Historisch Museum er komt, vertellen ze dan de waarheid wel. En daar constateren jullie ook dat die VOC ondanks zijn prachtige mentaliteit, ook gemoord en geplunderd heeft. Natuurlijk is er altijd angst geweest dat de geschiedenis te mooi wordt voorgesteld of dat er juist de nadruk op de zwarte bladzijde ligt. Maar je wil ook de kans geven aan allerlei verschillende mensen die verschillende geschiedenisbelevingen hebben, om hun eigen opening in deze tentoonstelling, in die geschiedenis te vinden. Want er zullen ook mensen komen die zeggen, ja, maar er zijn nog wel perspectieven die ik hier niet in zie. En die moet je ook de ruimte geven om te reageren en vervolgens misschien invloed te laten uitoefenen op een volgende 100 meter Nederlandse geschiedenis. Historisch besef in een doos. Allemaal mede bepalend voor onze identiteit. En dan komen we op het laatst uit op de 20e eeuw. Kun je van alles bij bedenken. Van uh, Tweede Wereldoorlog tot Maagdenhuis en economische crisis. Maar dat laten jullie over aan het publiek zelf. Nou ja, dit is, de 20e eeuw is natuurlijk de eeuw van de massamedia. Uh, we, we zouden onze tijd slecht kennen, denk ik, als we niet aan bezoekers... Uh, het advies zouden geven, zoek maar de dingen op die je wil zien. Ja. En wij houden een favorietenlijstje bij, waarin je vanzelf ziet wat de bezoekers inderdaad het belangrijkste gegeven in die 20e eeuw vinden. Ja. Wij krijgen een filmhistorisch geheugen eigenlijk. Hè. Zo is er heel veel te zien in een kleine tentoonstelling die doet verlangen naar dat grote gebouw dat er eindelijk moet komen. Nou, dat is een fantastisch begin toch? Dan. Ik, ik, ik geloof dat het de 100 meter, ik zou heel gelukkig zijn als deze 100 meter vierkante geschiedenis mensen zou doen verlangen naar nog eens 100 meter en nog eens 100 meter en nog eens 100 meter. En dan krijg je natuurlijk vanzelf een Nationaal Historisch Museum. En de tentoonstelling is te zien op werkdagen in de Amsterdamse Zuiderkerk dus. Voor de vierde dag op rij wordt het Syrische stadje Telkelag door tanks beschoten. Er zouden in het stadje aan de grens met Libanon tot nu toe tientallen doden zijn gevallen. De Nederlander Omar Slingerman, met een Nederlandse moeder en een Syrische vader, heeft veel familie in Telkelag. Meneer Slingerman, goedemiddag. Wat is uw laatste informatie over de situatie in Telkelag? Um, de laatste informatie is dat uh, de situatie erg slecht is. Um, er zijn berichten van, van vele doden en uh, honderden gewonden. Het is zelfs zo erg dat uh, het schijnt dat de ziekenhuizen dicht zijn en de medicijnen zijn weggehaald. En de mensen, hun, de doden en gronden, niet van de straten af durven halen. Ze ze bang zijn voor, uh, ja, om alsnog beschoten te worden. Ja, hoe komt u aan uw informatie? Uh, dat krijg ik vanuit uh, alle verschillende bronnen die, uh, die mij daarover berichten. En hoort u dezelfde verhalen van verschillende mensen? Ja, alleen het is heel moeilijk om, uh, om echt de daadwerkelijke bevestiging te krijgen... omdat alle communicatielijnen dicht zijn, is dus de meest... De meest uh, betrouwbare informatie komt van de mensen die uh, het geluk is om te vluchten. Uh, dus er zit een behoorlijke vertraging in de informatie op het moment. Want u hebt daar nog een groot deel van uw familie wonen. Om wie gaat het? Uh, nee, nichten, ooms, tantes. En hoe gaat het met hen? Ja, wat, uh, wat, kan, wat kan ik daarop zeggen? Uh, heel slecht. Dat is, uh, ze kunnen hun huis niet uit. Er wordt van deur tot deur gezocht. Er zijn verhalen van dat... Uh, ja. Dat stad wordt voor de vierde dag op rij gebombardeerd. Dus ja, hoe kan het met iemand gaan? Uh, heel erg slecht. Ja, wat, wat springt er vooral uit als u het hebt over de omstandigheden daar? De gruwelijkheid van, uh, van uh, wat er gebeurt: het, uh, het, uh, het beschieten van kinderen met ontploffende kogels. Uh, het, het... Uh, ja, ja nou, dat is wel ongeveer het ergste wat ik me kan bedenken. Ja, want uw vader woont daar ook? Of is hij weg? Uh, hij is, uh, inmiddels is hij is weg. En hij is gevlucht naar Libanon. Ja. Want is dat ook de enige mogelijkheid om te vluchten? Nou, dat is, dat is heel apart. Er is dus er is, is de enige vluchtweg die opengelaten is. Alleen worden ze vervolgens worden de vluchtelingen worden beschoten tijdens de vlucht. Of weer opgezocht op de plek waar ze naartoe zijn gevlucht. Want in dat opzicht kunnen de mensen in Telkala geen kant uit? Nee, absoluut niet. Dat is. Uh... Ze zijn uh, ontsingeld. Uh, er zijn berichten van uh, uh, 30 tanks en, uh, en meer dan duizend troepen. Uh, op een stad van uh, 15.000 mensen. Dus uh, nee, ze kunnen geen kant op. Wat beschrijft u het stadje ons uh, als u dat plaatst... in het licht van de demonstraties tegen het regime van Assad? Nou ja, kijk, kijk het, is, het is misschien niet helemaal ver... om het alleen over het Al te hebben. Het is het hele land... Waar, gewoon, ...waar de mensen uh, vragen om vrijheid op een, op een zeer vreedzame manier. Ik heb net ook een foto gezien van een enorme demonstratie van mensen met allemaal bloemen in hun handen. Alleen, u kunt misschien begrijpen dat de gruwelijkheden die op dit moment gebeuren tegen een volk... ...en de mensen die nog steeds naar buiten gaan om te, om, om te demonstreren voor vrijheid... ...dan zijn ze heel erg um, ja, ze zijn fanatiek. Ze willen vrij zijn na 50 jaar uh, dit regime, want dit is niet... Voor het eerst dat dit gebeurt. Dit is natuurlijk ook in, uh, in de jaren 80 in Hamma gebeurd. Dus dat het een hele leven lang zo gaat, alleen op minder grote schaal. Alleen de arrestaties, en ja, er zijn honderden mensen ook gearresteerd. En ik weet niet of u de reputatie heeft gezien over de man die in Jordanië zat. Die zei: Ik ben liever dood dan gearresteerd. Nou, met als je, als je u dus zich dat bedenkt, en dan dat er nog steeds duizenden mensen, honderdduizenden mensen de straat op gaan. Ja, dan kunt u begrijpen dat het een uh, situatie is die, uh, die nijpend is op het moment. Uw familie probeert uh, weg te komen? Een, een deel wel, maar er zijn ook veel mensen die weigeren weg te gaan. Waarom? Omdat ze uh, niet willen wijken voor uh, wat er gebeurt. Wat voor verzet kunnen zij daar geven? Nou ja, met een bloem de straat opgaan, dat is het verzet wat ze geven op het moment. In andere steden. En ze kunnen geen verzet geven, want het is, ze zijn totaal overweldigd door het geweld... Dus op dit moment zitten ze, ja, verschuilen ze en hopen ze dat ze het overleven. Dat is de huidige situatie. Met welke gevoelens volgt u het lot van uw familie? Ja, dat, dat is een vraag die, die heel hard aankomt. Het is heel moeilijk te beantwoorden. Dat is, dat is met een, als je beelden ziet van een klein kind die een, uh, met een opengespleden schedel... dan is dat, uh, is dat heel zwaar, moet je wel zeggen. Ik ja, dank u in ieder geval voor uw tijd. Dank u wel. Omar Slingerman, Nederlander met een Syrische vader. Sommige berichten dus uit Tel Kelaag. Schoenmaker is een uitstervend beroep. Steeds minder jongeren in Nederland laten zich opleiden voor schoenmaker... omdat het beroep een stoffig imago heeft. Onbegrijpelijk, vindt de Nederlandse Vereniging van Schoenmakers. Verslaggever Paul Sanders ging naar een schoenmaker in Amstelveen. Het is een drukte van je welste in de schoenenwinkel van Hans Heijnen in Amstelveen. Er staan maar liefst drie mensen te werken en Hans Senior zelf is ook aan het werken. Ik ben de vierde generatie, mijn zoon is de vijfde generatie. U staat hier met een paar hele jonge mensen in de zaak. Is dit de toekomst van Schoenmakersland? Ik hoop het wel. Ik doe mijn best. Want uh, naast deze jongens probeer ik ook op school nog een aantal jongens uh, het vak, uh, de liefde voor het vak over te brengen. Ja, u geeft les? Ik geef les. Op de DHTA in Utrecht. En hoe gaat dat? Want uh... Ik begrijp dat het vak van schoenmaker niet zo populair is bij jongeren. Voor een heleboel jeugd is het een onbekend iets. Maar het is zoals alle, elk ander ambacht. Eerst die computer en daarna denken van... oh, er zijn nog andere dingen. Maar het vak moet ook natuurlijk een beetje sexy worden gemaakt, denk ik. Hè? Ja, maar er is, geen ander, er is geen leuke vak als, als, als schoenmaker. Er is, uh, het is echt het, het, het, het stoffige IMAVO wat het heeft. Dat is totaal onterecht. De meeste schoenmakerijen zijn op het ogenblik erg modern. Er staan moderne apparatuur. Er staan zelfs computers in die zaken. En... Uh, uh, het, het, het is hartstikke mooi. En, uh, ja. We staan bij u in de zaak in Amstelveen. Uh, in een zaak die helemaal vol staat met schoenen. Met allemaal briefjes eraan, allemaal reparaties, schoenen die gemaakt moeten worden. U heeft het hartstikke druk. Dus er valt een goede boterham te verdienen in de schoenmakerij. Er valt een prima boterham te verdienen. Als je goed je werk doet, en, uh, dan kan je, heb je daar een prima bestaan van. Wat gebeurt er met deze zol? Uh, hier hebben we een heel nieuw onderwerp ondergezet. En nu moet ik hem even rondom aankloppen dat hij goed vastzit overal. Hans Heine junior ja. staat ook in de zaak. Moest het nou echt van vader en moeder? Nee, nee, ze hebben me juist absoluut niet gedwongen. Vrije keuze? Totaal vrije keuze. En waarom? Uh, nou, ik was hier tijdens mijn eindexamenjaar was ik hier steeds meer aan het werk. Het is begonnen als een zaterdagsbaantje. Uh, en toen stond ik ongeveer twee maanden voor mijn eindexamen. Zo van, ja, wat moet ik nou hierna? Toen had ik zoiets van: Ja, waarom ook niet? Kan Dat is een leuk vak. Ja. En wat maakt het zo leuk? Uh, de diversiteit, de dankbaarheid van klanten. En ja, elke keer iets anders met je handen werken. En toch ook moeten nadenken. Je was net met een tas bezig, van hoe is het eraan gebeuren? Uh, mevrouw de rist was uh, kapot gescheurd. En uh, mevrouw uh, in inderdaad tas een nieuwe stalen rits hebben. Dus dan zetten we gewoon keurig weer achter de binnenvoering uh, terug erin. Jij bent leerlingsschoenmaker, mag ik dat zo officieel zeggen? Uh, zo heet het officieel inderdaad, ja. ja. Nou, heeft het vak van schoenmaker een beetje ja, een beetje stoffig imago. Klopt dat? Uh, nou, er zijn natuurlijk wel uh, redelijk wat seniorenbedrijven. Maar uh, ja, ik zeg nou, voor een jonge Hij is het heel uitdagend juist, dus ik zeg, nou, ja, dat, eigenlijk dat is, persoonlijk begrijp ik dat niet helemaal. Dus uh, ja, schoenen, heel veel mensen in schoenen blijven schoenen, maar het is echt zo divers wat je dan kan doen. Mm. En ook gewoon uh, sportschoenen en dingen komen ook gerust. Dus uh, ja. Ik ben uh, Margaretha Gaaierma. Ik ben secretaris van de Nederlandse Schoenmakersvereniging. Hoe groot is het probleem? Nou, er zijn in Nederland nog zo'n 720 bedrijven waar het schoenenstellersvak wordt uitgeoefend. En bij die 720 bedrijven zijn 90 vacatures. 90 lijkt niet groot, maar als je dat procentueel afzet is dat natuurlijk een enorm aantal. Als er niet snel is gebeurd, eh, ja, neemt het aantal schoenmakers in Nederland dan af? En moeten we misschien wel kilometers omrijden om onze schoenen nog te laten repareren? Dan zou echt het aantal schoenmakers in Nederland afnemen. We zien nu al op het platteland her en der witte vlekken ontstaan. Waar je dus echt een heel stuk moet rijden om naar de schoenmaker te gaan. Maar ja, eigenlijk zou die gewoon in elk stads- of buurtcentrum moeten zitten. Zodat je op het moment dat je gaat winkelen je schoenen af kan geven. En misschien wel dezelfde middag of de volgende dag weer op kunt halen.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 Vanavond neemt in het noordwesten de bewolking toe en daar kan een bui vallen. De rest van het land beleeft een wisselend bewolkte en droge avond. Vannacht is er over het hele land wat meer neerslag te verwachten... behalve in het uiterste zuidoosten. Het koelt af naar 11 graden. Morgen is het in eerste instantie bewolkt en valt er lokaal wat lichte regen. Later op de dag volgen er vanuit het westen opklaringen en wordt het droog. Alleen in het zuidoosten kan dan nog een enkele regen- of onweersbui vallen. Het wordt 15 tot 19 graden bij een frisse noordwestenwind... En de dagen daarna dan houden we periode met zon... en de temperatuur die loopt langzaam omhoog. ANWB Verkeersinformatie. Bij elkaar staat de 180 kilometer file. Het meeste daarvan staat in de buurt van Rotterdam. Het is te wijten aan een ongeluk op de A16. Op die A16 zelf gaat het inmiddels wat beter... maar op de omleidingsroute staat het verkeer nog behoorlijk vast. Zoals op de A4 van Vlaardingen naar Hoogvliet... tussen Knoop en Ketelplein en, Knoop en Benelux nog 7 kilometer... Het verkeer op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam heeft veel vertraging tussen Delft-Noord en knalpunt Kleinpolderplein, 11 kilometer. Op de E19, dat is de Belgische E19 van Breda naar Antwerpen... 10 kilometer tussen Meer en sint Jop in het Goor. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden daar. Dan de A20-hoek van Holland-Gouda. In beide richtingen 10 kilometer voor knalpunt Terbrechtseplein.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 Zes over half zes. De kogels waarmee vorige maand agent Dick Havenman in het Groningse Buffalo werd gedood kwamen uit zijn eigen dienstwapen. Tot die conclusie komt het Openbaar Ministerie. Verslaggever Rink Kamer bij de persconferentie vanmiddag van het OM. Rink is nu helemaal duidelijk geworden wat er op 13 april is misgegaan. Nou, eerlijk gezegd, uh, nog niet helemaal. Want het uh, Openbaar Ministerie zegt zelf. Er zal nog veel onderzoek plaats zal moeten vinden. Er is al veel gebeurd, maar het moet nog doorgaan. En er moet ook nog veel, uh, veel verhoord worden, onder andere de verdachte die nu in een, in een ziekenhuis ligt. Wel is duidelijk dat deze verdachte, de 25-jarige uitgeprocedeerde asielzoeker, op die 13 april uh, ruzie kreeg met zijn uh, vriendin... En die ruzie liep s'avonds uit de hand en uh, toen pakte hij een brandblusser en heeft uh, hij haar daarmee uh, doodgeslagen. Daarna is hij op de vlucht geslagen. De politie werd door uh, bewoners van het appartementencomplex, waar het allemaal gebeurde, uh, gewaarschuwd. Um, die waarschuwing kwam onder andere terecht bij politieman Dick Havenman, die uh, toevallig in Buffalo uh, aanwezig was uh, op zijn motor. Hij was daar in Burger aan het werk en uh, hij kwam uh, de 25-jarige uh, verdachte tegen, hij wilde hem staande houden, trok zijn wapen. En wat er dan gebeurt, vertelt de officier van justitie Corien Vader. Wij weten alleen op basis van getuigenverklaringen dat het wapen op de grond valt. Uh, en dat uh, zowel de politieman als verdachte naar het wapen rijken. Uh, op dat moment, zegt een getuige, krijgt uh, havenman een trap van de verdachte. Hij raakt daardoor uh, waarschijnlijk uit balans. Het is niet zo dat hij valt, maar het is wel uh, op dat moment dat de verdachte uh, het wapen pakt, uh, richt en schiet. Van zeer dichtbij is hij neergeschoten, hij is tot twee man toe geraakt. Goed, dan heeft hij die, die, dat wapen dus in handen en dan schiet hij ook nog op twee toevallige voorbijgangers. Onder andere een 72-jarige man uit Buffalo die daarbij gewond raakt in zijn, aan zijn been. En hij loopt door en dan uh, zijn er negen politiemensen nodig om hem uiteindelijk met heel veel moeite te arresteren. Maar de sluitervraag blijft natuurlijk, hoe is het mogelijk dat een politieman zijn eigen dienstwapen verliest? Dat mag toch helemaal niet gebeuren? Ja, nee, dat mag, mag niet gebeuren. Dat wil ook niemand natuurlijk. Het is ook een vraag die vanmiddag veelvuldig is gesteld op die persconferentie. En de politie heeft daar eigenlijk geen echte verklaring voor. Wat wel belangrijk is, is dat zij vinden dat deze politieman Avelman goed heeft gehandeld, volgens de regels heeft gehandeld. Luister maar naar Frank Smilda van de Gronische Politie. Voor zover wij het nu weten heeft hij dat heel goed gedaan. Volgens onze ambtsinstructie moet je eerst pepperspray gebruiken en daarna het vuurwapen. En daartussenin zit ook nog zelfs de wapenstok. Nou, daar heeft ik geen tijd voor gehad, maar wel om zijn pepperspray nog te pakken. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft zijn vuurwapen getrokken. En op dat moment is hij in een schermutseling terechtgekomen. Waarbij hij helaas zijn vuurwapen is kwijtgeraakt. Ja, dat zijn dus de feiten. Uh, Dik Heuvelman uh, uh, Haverman kan het natuurlijk niet meer, uh, meer uh, vertellen. Hij is uh, uh, hierbij om het leven gekomen. En dat maakt het natuurlijk heel wrang. Want uh, volgens de regels zou hij hebben gehandeld. Maar hij is wel om het leven gekomen. Maar die vraag is dus niet beantwoord. Hè? Die sleutelvraag. Hoe is het mogelijk nee. dat hij zijn dienstwapen verliest? Nee, het nee, wordt alleen uh, gezegd. De verdachte was zo agressief. Die begon gelijk te slaan en te vechten. En in die worsteling is er op een of andere manier gebeurd... Dat, uh, dat de wapen op de grond is gevallen. En toen was het eigenlijk, wie is het eerste bij het wapen? En dat was dus de 25-jarige uh, man, de verdachte. En uh, met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Want daarna uh, is hij doorgegaan, heeft hij nog iemand verwond... die toevallig in zijn tuin stond te kijken, die kwam naar buiten, vanwege alle, alle toestanden. Een andere buurman, daar ging hij ook nog achteraan, die kon vluchten, zijn tuinhuisje in. Vervolgens loopt hij door en uh, wat ik net zei, zijn er negen politiemensen nodig. Die hebben dertig keer geschoten en toen pas uh, hadden ze hem overmeesterd. Dertig keer, dat is veel? Ja. Ja, dat is, uh, dat is ontzettend veel. Dat komt, zegt ook weer diezelfde uh, politie, uh, doordat deze man zo ontzettend uh, agressief was. Hij liep met uh, getrokken pistool op de uh, agent af. Die, nou ja, je kunt je voorstellen, natuurlijk ook zelf met getrokken pistolen daar stonden. Eh, tegen hem zeiden, legt dat pistool neer, stop. Hij liep gewoon door. Achteraf bleek overigens dat dat eh, wapen inmiddels leeggeschoten was. Maar goed, hij loopt met dat getrokken wapen op eh, die politieagenten af. Eh, die schieten, die raken hem in een been. Hij vlucht een... Politieauto in die daar staat. Dan uh, wordt er nog een keer uh, zo'n. Uh, nou ja, ongeveer 29 keer geschoten. Hij wordt in totaal vijf keer geraakt. En dan wordt die, uh, uh, loopt hij uit de auto. strompelt hij uit de auto. want hij is ook in zijn enkel geraakt. en uh, een aantal keren. twee keer in zijn been en twee keer in zijn, in zijn borst. Um, dan wordt hij overmeesterd. En dan nog heeft hij de kracht om. Uh, met dat lege wapen kennelijk. Uh, nog een, uh, po een politieagent te verwonden aan haar hoofd. Uh, dus deze man. Uh, was nauwelijks te stoppen. Daar komt het eigenlijk op neer. En de politie zegt ook dat er, ook al rijst er misschien een ander beeld op... er, zoals we het nu weten, volgens de regels is gehandeld... dat het goed is gehandeld en dat het nog veel erger had kunnen aflopen. En de verdachte, zij ligt in het ziekenhuis in Scheveningen? Hij ligt nu in het ziekenhuis in Scheveningen en 28 juli... dan zal deze rechtszaak beginnen met een pro forma-zitting... bij de rechtbank in Groningen. Rienkamer, dankjewel. Vier dagen zit topman Strauss-Kaan van het IMF nu achter de tralies in New York. Vier dagen dus al dat hij het machtige instituut in Washington niet kan besturen. Een persbureau meldt dat de IMF-bestuurders op korte termijn contact opnemen met Strauss-Kaan... in de gevangenis om hem te bewegen zelf af te treden. Economieverslaggever Eva Wiesing. Eva, hoe gaat dat eigenlijk? Um, is Strauss-Kaan de enige die kan beslissen of hij aanblijft of niet? Hij kan ook worden afgezet in een stemming, maar zoiets duurt natuurlijk eventjes. Dus het is veel makkelijker als hij zelf zijn zetel ter beschikking zou stellen en af zou treden. En de druk om, op hem om dat te gaan doen, die uh, neemt toe. De Amerikaanse minister van Financiën, Geithner, heeft zelf ook al gezegd... dat de IMF-man onmogelijk vanuit zijn cel uh, het IMF kan besturen. Uh, Amerika is het belangrijkste lid van het IMF, grootste betaler, uh, met het meeste stemrecht. Dus als Amerika dat zegt, dan is er absolute terugkeer onmogelijk... Uh, voor hem. Waarmee de strijd... Om de opvolging uh, volledig zal losgebarsten zijn nu. Ja, zeker. Want het IMF heeft sinds de oprichting in 1945 altijd een Europese topman gehad. En de tweede man was altijd een Amerikaan. Nou, dat is helemaal niet meer vanzelfsprekend dat dat weer gaat gebeuren. Want de opkomende economieën, China, Brazilië, Zuid-Afrika, die eisen nu hun deel op. En die hebben dat ook met zoveel woorden gezegd. China die heeft zich uitgesproken en gezegd dat de selectie van een nieuwe topman eerlijk, transparant en op basis van verdiensten. Zou moeten plaatsvinden. Nou, Zuid-Afrika zegt gewoon het moet iemand van de opkomende economieën zijn. Aan de andere kant, de Europeanen laten zich ook niet onbetuigd. Merkel heeft ook al gezegd in deze... Europese schuldencrisis die we nu hebben... is het van allergrootste belang dat we een Europeaan hebben. Ja, zou, men. zou dat echt uitmaken, denk je? Nou, dat is heel erg moeilijk te zeggen. Aan de ene kant, uh, als je kijkt naar de verdiensten van strauss die heeft de Griekse crisis meteen opgepakt. Heel adequaat gereageerd. Terwijl de Europese leiders uh, absoluut niet wisten wat ze moesten doen... heeft hij uh, dat opgenomen. Hij was natuurlijk ook nog een socialist... dus kon uh, makkelijk praten met Papandreou hierin. Ook met de Portugese uh, leiding ook socialisten. Dus dat pleit allemaal voor. Kijk eens, deze Fransman heeft het allemaal heel goed gedaan. Aan de andere kant uh, China en India betalen ook voor dat geld, voor dat noodfonds in Griekenland. En die eisen nu ook uh, hun deel op. En die zeggen ook van, ja, beginnen te morren van, uh, pakt uh, Strauss-Kaan Griekenland niet veel te soft aan. En als je daar een uh, buitenstaander hebt, een niet-Europeaan, dan zou die kritiek uh, toch echt niet kunnen gelden. Dus dan heeft hij wat meer de vrije hand om met Griekenland om te ja, want dat is een van de belangrijkste onderwerpen op dit moment voor het IMF. Hoe gaat dat met die besprekingen over wat ze nou met Griekenland moeten? Nou, dat gaat op zich helemaal niet goed. Want uh, IMF is nu met een delegatie uh, in Athene. Delegatie ook met de Europese Commissie en de ECB. En die zouden eigenlijk vandaag al met hun oordeel moeten komen... over hoe Griekenland die bezuinigingen aanpakt. De privatisering van staatsbedrijven. Nou, dat oordeel is er nog niet. Uh, ze zijn maandag, hebben ze dat gepresenteerd... aan de ministers van Financiën uh, in Europa. En die hebben het vernietigend uh, terzijde geschoven. Griekenland moet dus met nieuwe plannen komen. Uh, stevigere plannen, niet meer praten over privatisering. Waar we echt concrete stappen komen. Nou, en die onderhandelingen zijn nog volop gaande. Uh, waarschijnlijk komt het oordeel pas over een week of misschien zelfs over twee weken. En intussen uh, is het niet duidelijk of Griekenland de volgende hap geld van die 110 miljard die ze vorig jaar toegezegd kregen. Want daar hangt het vanaf. Uh, Griekenland moet wel zijn verplichtingen voldoen. Ja, en, en je ziet ook dat in allerlei landen... Nederland, maar ook Duitsland, andere landen... Uh, het, uh, de kritiek aanzwelt van... ja, hoor eens even, we gaan dat niet allemaal... maar in die bodemloze put van Griekenland gooien. Ja, dat betekent dus ook dat IMF en Europa... niet zomaar kunnen accepteren dat Griekenland... zijn verplichtingen niet nakomt. Dus die druk neemt enorm toe. Aan de andere kant, is Griekenland in juni... niet de volgende 12 miljard krijgt... Dan zitten ze meteen acuut in de geldproblemen. Dan kunnen ze gewoon de salarissen niet meer betalen van de ambtenaren. Hun rekeningen niet meer betalen al binnen een paar weken. Dus in juli zitten ze dan meteen zonder geld. En dat is ook iets wat voor uh, IMF en Europa niet echt handig is. Goed, Nou, wellicht met de nieuwe topman. Maar het is nog onduidelijk wie dat wordt en wanneer die komt. Worden die problemen een beetje opgelost. Eva Wiesing, dank. Zometeen, netwerksite LinkedIn gaat naar de beurs. Waar de ANWB zit voor het verkeer de Geest. De problemen op de A16 van Rotterdam naar Breda zijn opgelost. Maar nu is er weer een ongeluk gebeurd op die A16. de andere kant op richting Rotterdam, uh, van Breda naar Rotterdam. Er, staat, uh, er zijn twee rijstroken dicht bij Rotterdam Centrum. op de parallelbaan door een ongeluk. En daardoor staat er voor de AFRIT Rotterdam Centrum drie kilometer file. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Het Lucella Carrasso en Tim Overdijk. De overheid heeft meer dan 300 miljoen euro teruggevorderd van de vastgoedsector. Valse facturen, huizen die onderhands verkocht zijn om winstbelasting te ontduiken. Er zijn allerlei misstanden aan het licht gekomen. Dirk Brouene is hoogleraar vastgoedeconomie aan de Universiteit van Tilburg. Goedemiddag. Goedemiddag. Als wij dit nieuws van de staatssecretaris even in een kader plaatsen, hè, is dit nou een vervolg op de fraude die bij het bouwfonds aan het licht is gekomen? Het ligt er wel in het verlengde van. Een aantal jaar geleden heeft, uh, heeft Justitie onder meer het uh, initiatief genomen om eens heel scherp te gaan kijken naar deze sector. En, en een aantal gerichte uh, studies gestart. Dus dat was onderdeel daarvan. En ja, wat mij betreft is dit ook niet helemaal nu, omdat we natuurlijk deze zaak al kennen. Dus het is eigenlijk veel meer dat we aangeven dat er wat breder is uh, gemikt en geschoten en dat het vaak raak was in, in dat geval. Ik zou eigenlijk zelf vandaag veel aangenamer verrast zijn geweest door een bericht over hoe ze daar voorlopig en in de toekomst gaan voorkomen dat dit blijft gebeuren. Omdat dit uit gericht onderzoek voortkomt uh, en u zegt de overheid zou eigenlijk iets moeten doen waarmee je het überhaupt voorkomt. Ja, ik denk dat we met deze zaken volgens mij heel veel inzicht hebben gekregen in hoe de structuren zijn. Maar ik denk dat je dit systematisch moet willen doen. Want uh, nu ontstaat ook een beetje het beeld dat de vastgoedsector voor de helft ziek is. Omdat er wordt gesproken over 1300 zaken waarbij de helft uh, iets vreemds aan de hand was. Ik denk dat dat uh, helemaal niet zo is, want ja, dit waren niet 1300 toevallige zaken, dat was al een verdenking. Uh, en ik denk dat je het kunt voorkomen ook, dat mensen het gaan doen in de toekomst, als je ze het gevoel geeft dat je vanaf nu dagelijks over de, scho de schouder meekijkt en niet eens in de vijf jaar met invallen komt. Want dan is de kans nog steeds klein dat individuen gepakt gaan worden. Op wat voor manier zou je dan al die facturen bij al die vastgoedbedrijven kunnen controleren? Ja, die facturen op zichzelf individueel controleren, dat zal ondoenlijk zijn. Maar waar ik wel in geloof, is dat volgens mij het grootste probleem is de dubbelzinnigheid over de prijsvorming in de vastgoedmarkt. Die blijft heel lastig. Maar bijvoorbeeld in de woningmarkt weten we, alle koopwoningen hebben een WZ-waarde. Wat je zou kunnen doen is zeggen, nou we gaan kijken hoe transacties bijvoorbeeld afstaan ten opzichte van die WZ-waarde. Hele grote afwijkingen. Dat is misschien wel een aanleiding om eens even een vraag te stellen. En als mensen weten in de vastgoedsector dat die systematische prijzen er zijn dan wordt het dus veel lastiger om absurde prijzen te gaan rekenen. En wat doet de branche zelf om uh, dit soort fraude... en om belastingontduiking tegen te gaan? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat er heel veel verschillende koepels en organisaties binnen deze sector actief zijn. Ik vind zelf wel dat het iets te laat en te traag op gang komt. Zeg maar de hand in de eigen boezem steken en proberen het vanuit de eigen geledingen op te schonen. Dat had voor mij echt wel iets sneller en transparanter gekund... Want op deze manier komt de vastgoedmarkt een klein beetje in de rol van de verdediging. Dat je constant moet vertellen dat het inderdaad vervelend is, maar dat eraan gewerkt wordt. Maar dat het niet voor iedereen geldt in de sector. Kijk, er zijn bijvoorbeeld het KNB, de notariaat in Nederland, heeft wel degelijk zeg maar, nu al, al tuchtcommissies bijvoorbeeld, waarbij leden die op zaken worden betrapt echt worden gestraft. Dus er zijn initiatieven, en er zijn ook binnen de NVM en de andere makelaarsorganisaties zijn daar zeker wel afspraken over gemaakt, maar... Het zou mooier zijn als daar proactief gehandeld was. Dat je probeert voor de muziek uit te lopen. En dat je daar heel erg openlijk over uitspreekt hoe je daar uh, stappen zet. En ik heb het idee dat de vastgoedmarkt in het grote geheel nog iets te veel reageert op dit nieuws. En iets te weinig uh, ageert. En dat zou, ik zou liever de aanval kiezen hier dan de verdediging. En wat, wat is uw verklaring eigenlijk voor het feit dat er binnen die vastgoedsector toch regelmatig misstanden zijn? U zegt het is echt niet de hele vastgoedsector. Maar goed, het, het is wel een probleem. Waarom komt dat juist daarvoor? Ja, ik gebruik wel eens de metafoor met uh, kinderen die vanuit school in de snoepwinkel in de buurt even iets uh, stelen. Uh, ik ben een van die hele saaie, degelijke Nederlanders die dat nooit heeft gedurfd. Ook niet toen hij uh, zes was of acht. En het, het probleem met de vastgoedmarkt lijkt hierop. Want wat volgens mij gebeurt is in die buurtwinkeltjes, als er niemand achter de balie zit of iemand die de krant leest en de kinderen niet aankijkt als ze binnenkomen. Ja, dan wordt het heel vaak gedaan. Dan gaan kinderen die eigenlijk helemaal niet les hebben of heel degelijk zijn opgevoed, die gaan ook een cola uit, want de kans dat je gepakt wordt is klein en het is toer, stoer, iedereen doet het. Eh, dat is een klein vergrijp, Het is een morele grens die je overgaat. Het is niet erg, vinden we met z'n allen, want het is, ach, weet je, dat, dat doet iedereen wel een keer. In de vastgoedmarkt is hetzelfde. Het is een doorsnede van Nederland, de mensen zijn echt niet slechter van natuur. Maar de verleiding is wel heel erg groot en het toezicht is heel beperkt nog altijd. Dus zoals u al zei, de overheid moet meer meekijken. Ja, structurele, ja, inderdaad. Meneer Brouwne, ik dank u wel. Graag gedaan. Een primeur voor LinkedIn. Als eerste sociale netwerksite gaat het bedrijf naar de beurs. Vandaag kreeg LinkedIn op de Amerikaanse aandelenbeurs zijn eerste notering. Vanaf morgen kunnen de aandelen daadwerkelijk worden gekocht. Een reportage van Harve Brouwer. Ik ben hier bij een internetbank in Amsterdam. Loop loopt nu de Academy binnen. Hier krijgen particuliere beleggers les in het uh, beleggen. Uh, is het niet zo? Hans Oudshoorn van Alex? Ja, inderdaad. Wij leiden hier uh, particuliere beleggers op... om ze beter en zelfverzekerder te laten beleggen. Uh, ja, Een aantal keren per week. En nu komt er mogelijk een interessante belegging bij. LinkedIn. Wat vindt u ervan? Um, ja, een mogelijk een interessante belegging. Uh, ik hoor een beetje een ondertoon en dat is ook wel terecht. Uh, ik denk dat je zeker als belegger kritisch moet zijn. Altijd, maar zeker ook bij deze belegging. Uh, als je kijkt naar LinkedIn, en ik begrijp de hype ook wel. Uh, het is uh, social media en het eerste bedrijf dat uh, eigenlijk naar de beurs gaat... Um, het afgelopen jaar hebben ze zo'n 11 cent per aandeel verdiend. En de eerste prijs morgen, waartegen je de aandelen kan kopen, is 45 dollar. Dus reken uit, dat betekent eigenlijk dat je zo'n 445 keer de winst betaalt. En dat vind ik uh, behoorlijk fors. En als je dan eens gaat rekenen en uh, ze zijn in staat om de aankomende jaren de winst te verdubbelen... Hè, de aankomende drie jaar bijvoorbeeld, dan verdienen ze zo'n 80 cent. En stel, er gebeurt niks met de koers, zit je nog steeds op een uh, ja, koers-windverhouding van zo'n 55. En dat is uh, in mijn ogen vrij fors. Maar hoe kan het dan dat zo'n aandeel in eerste instantie 45 dollar kost? Er uh, speelt een beetje emotie mee. Uh, ook de interesse natuurlijk uh, vanuit ja, misschien wel een nieuwe doelgroep uh, beleggers. Als je kijkt ook naar de social media, uh, het zijn veel jonge mensen die zich daarmee bezighouden. Uh, je ziet ook dat, uh, en dan spreek ik even vanuit onze eigen bank, je ziet een nieuwere groep beleggers, een jongere groep ook uh, aankomen. Uh, LinkedIn is bijvoorbeeld ook bijzonder populair in Nederland. Uh, 100 miljoen gebruikers wereldwijd, zo'n 2 miljoen in Nederland. Dus dat uh, trekt wel de aandacht. Maar we hebben hier toch wel lang naar uitgekeken: naar um, beleggen in social media. Nu kan het dus met LinkedIn. Is dit ook niet een beetje in de hype dat mensen dat toch wel gaan betalen? Zometeen 45 dollar voor een aandeel? Nou, daar ben ik ook eigenlijk een beetje bang voor. Uh, misschien wel het Nina Brink effect. Uh, dat hebben we ooit ook gehad: dat beleggers uh, veel geld vrijmaakten. Uh, soms delen van hun portefeuille verkochten om mee te kunnen doen in die hype. En uh, ik begrijp het ook wel: uh, Facebook, Twitter. En dit is een van de eerste bedrijven waar je nu mee aan de slag kan gaan, ook op de beurs. Uh, maar wat mij betreft zit er een uh, hoop lucht in. Kort en krachtig, de zakelijke netwerksite LinkedIn. Wel of niet kopen die aandelen. Uh, persoonlijk zeg ik nee. En als je dat doet als belegger, uh, doe het dan met een klein gedeelte in je speculatieve gedeelte van je portefeuille. En ik denk dat als je een uh, mooi avondje uit eten hebt verdiend, dat je uh, tevreden moet zijn en de aandelen kunt verkopen. Het NOS Radio In Journaal Media Overzicht. Op de redacties van de publieke omroepen zijn ze schijnbaar in shock vanwege de aangekondigde fusies. Of er wordt een klein feestje gevierd, dat kan ook. Want op geen enkele omroepsite staat iets te lezen... over het samengaan van de omroepen. Behalve op de NMS natuurlijk, nms.nl. BNR Nieuwsradio pakt flink uit met het nieuws... over de nieuw ontdekte fraude in de vastgoedsector. U hoorde het al, er is voor honderden miljoenen euro's... aan belasting ontdoken door bijvoorbeeld aannemers, makelaars... pensioenfondsen en woningcorporaties. Sommige projectontwikkelaars zeggen dat het allemaal wel meevalt. Journalist Gerben van der Marel is daar niet verbaasd over. Hij schreef eerder over de grote fraudezaken... rond Philips en het bouwfonds. Ook in in 2007 werd de zaak gewoon ontkend. Ik ging met collega Vasco van der Boon op bezoek bij de brancheorganisaties... en we werden daar echt weggelachen en weggehoond... van hoe durf je zo te schrijven over onze wereld. Bij CNN veel aandacht voor Arnold Schwarzenegger... de oud-gouverneur die nu weer in films wil spelen. De acteur blijkt een buitenechtelijk kind te hebben verwekt bij zijn huishoudster. Tegen CNN zegt hij dat hij een vreselijke fout heeft gemaakt. En dat het verschrikkelijk was om zo lang over de kwestie te liegen, zo'n tien jaar. Een paar jaar geleden waren er wel al geruchten over zijn vele avontuurtjes, meldt CNN, vlak voordat hij gouverneur zou worden. Toen nam zijn vrouw het nog voor hem op. En inmiddels weet ze dus dat hij wel vreemd ging en is ze van hem gescheiden. Een analist van CNN is niet verbaasd dat Schwarzenegger dit zo goed geheim kon houden. Hij leek altijd al een rol te spelen, ook toen hij nog gouverneur was. Even as governor of California, Arnold Schwarzenegger often seemed to be Goed, zo gaat dat bij CNN. In het Parool gaat het over de nieuwe plannen van Amsterdam... voor een schonere lucht. De GroenLinks-wethouder focuste altijd op de vervuiling... door het personenvervoer. Maar nu heeft een VVD-wethouder het woord zeggen. En die vindt dat je juist het goederenvervoer... en ander zakelijk verkeer moet aanpakken. Want de uitstoot van één taxi is net zo groot... als die van 35 gewone auto's, zegt de wethouder. Dus het is afgelopen met de subsidies voor schone auto's en scooters. Zijn conclusie? De, kan schon, dus pardon, de stad kan schoner voor mensen. De op de voorpagina van de NRC is een vrouw op een podium te zien van de achterkant gefotografeerd. Alleen haar zwarte haar en een stukje van haar oor zijn zichtbaar. Toch is gelijk duidelijk wie het is. De beroemdste vrouw van Amerika, Oprah Winfrey. Gisteren nam ze na 25 jaar afscheid van haar tv-kijkers en dat deed ze in een grote sporthal. De Limburgse Omroep L1 heeft een nieuwtje over Bruce Springsteen... of eigenlijk over een zanger die het werk van The Boss heeft vertaald... voor een dialectproject. Like a vision, she dances across the porch as the radio plays. is een of het echt in die zomer klein. Thunder Road in het dialect. Maar leent het Limburg zich ook voor de grootste rockplaat van Springsteen? Oordeelt u zelf. The vonk vol stijl, zuren een de donkere Hartstikke leuk. U geboren in de Verenigde Staten van Amerika. Goed, na vijf zijn we terug met het Radio 1-journaal. Na zessen, tot zo. Ik stel u voor, huisarts Jan Nikkels. De dokter is boos en verdrietig, en zijn Volkswagenbus.